Zeven uur in emulseré met het NMS-journaal. Bij geweld tegen soenieten in Irak zijn vandaag 47 doden gevallen. Een dubbele bomaanslag in Baghdad maakte de meeste slachtoffers. De eerste bom ontplofte bij het uitgaan van een moskee. Toen mensen toestroomden om de gewonden te helpen... explodeerde de tweede bom en daarbij vielen in totaal 40 doden. Even buiten de stad kwamen zeven Soenieten om het leven... bij een aanslag op een begrafenis. De aanslagen kwamen na twee dagen van geweld tegen shiiten in Irak... waarbij vijftig doden vielen. Het geweld in Irak neemt hand over hand toe... en aanslagen zijn dan de orde van de dag. Jorge Fidela, de Argentijnse dictator uit de jaren 70 en 80, is overleden. Fidela is verantwoordelijk voor de dood van vele duizenden politieke tegenstanders... Tijdens de Argentijnse junta waren er veel vreedheden en andere schendingen van mensenrechten. Videla zat een levenslange gevangenisstraf uit wegens misdaden tegen de menselijkheid. Hij kon pas in 2005 worden berecht nadat zijn onschendbaarheid was opgeheven. Jorge Videla was 87 jaar. Staatssecretaris Mansveld is niet van plan om maastricht agen Airport financieel te steunen. Ze gaat niet in op een verzoek daartoe van provinciale staten van Limburg. Het vliegveld verkeert in financiële problemen, het leidt verlies en dreigt zijn financiële verplichtingen niet na te kunnen komen. Maar volgens Mansveld bestaat de kans dat Europa, financiële hulp van het kabinet aan Maastricht-Hagen Airport, zal beschouwen als ongeoorloofde staatssteun.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 AMB ah, verkeersinformatie. Het is nog niet gedaan met de spits. Er staat nog 75 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is nog drie keer zoveel als normaal gesproken op dit tijdstip. Vooral op de Noord-Zuidroutes blijft het druk. Zoals op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat er tussen Hendrik de Ambacht en Dordrecht 7 kilometer. A50 Arnhem-Os tussen Heteren en het Ewijk 6. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg staat er een kapotte vrachtwagen. Tussen Gilze en het Knop de Baars 3 kilometer en is de rechter rijstrook dicht. Dan Brown is terug. Met Inferno. De spannendste thriller van het jaar. Lees Inferno van Dan Brown. Nu in de boekwinkel: Groter wonen. Je eigen bedrijf.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 O, gelukkig. Eindelijk hulp. Hier is Manjare. Uw presentator is Petra Mossel. Goedenavond en welkom bij het koken programma Manjare Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken tussen zeven en acht uur op Radio 1. En wilt u reageren, dat wordt bijzonder op prijs gesteld. Doe dat dan via onze mailadres Manjare u kunt ook twitteren hashtag Radio kom snel met uw reacties we gaan het vandaag over vis hebben het is leuk als u vroeg en snel reageert dan kunnen we dat nog tijdens deze uitzending in behandeling nemen vandaag in Mangiare is het dus allemaal vis wat de klok slaat we testen gerookte zalm met Frank Heijn van Frank Smokehouse verslaggever Chris Baiema die reist af naar Zeeland, naar Bruinissen een restaurant de Vluchthaven. Uh, Mrs. Vis zit aan tafel, maar zo heet ze niet. Zo werd ze niet geboren. Alhoewel geheel en al opgegroeid in een vissersmilieu in Katwijk. Uh, dus elke ochtend om kwart voor vijf vertrekt ze. Uh, of staat ze op om naar IJmuiden te gaan? Want ze heeft daar een groot bedrijf, een rederij en een visgroothandel visgro bestiert ze. Uh, en Jona Freud. Mijn rechterhand, mijn linkerhand, mijn steun, mijn toevertrouwen. <tie> is er ook gewoon. En kookboeken van haar tegelijkertijd. <tie> uh, wat een cv. Uh, Jona, jij gaat vandaag tong maken. Ja. Op drie verschillende wijzen, zoals wij elke keer doen. Dat wil zeggen, nou, drie verschillende recepten. Nou is het grote voordeel van heel veel visrecepten dat je die vissoorten kan vervangen. Dat is een voordeel van visrecepten, vind ik altijd. Kan je dat altijd maar gewoon klakkeloos doen? Nou, dan? niet altijd maar klakkeloos. In de meest goede visboeken staan ook de vervanging, vervangende soorten erbij. En de tong is op het moment gewoon heel erg duur. Vooral als je filets van tong wil maken. Want, dan Want hoe, duur is, hoe duur is dat? 50 tong? euro de kilo. Oh, een ja. filet of? Nee, ja. voor de tong. En als je er dan filet fys. van wil maken, hou je natuurlijk... Ja, nou, wauw, het, is nu, het is net niet de helft wat je overhoudt, ja. hè? Ja. Dus uh, ik heb voor één recept echt de, uh, de tong genomen. denk, nou, dan kunnen we het in ieder geval proeven. Voor de andere recepten heb ik eentje kabeljauw en een helbot genomen. Ja, en dan, dus dan zoek je eigenlijk naar, naar een wit vis in, ja. in, in dezelfde smaaksensatie. Ja, in dezelfde smaaksensatie. Maar goed, ook dat is natuurlijk weer voor iedereen verschillend. En, uh, maar uh, het kan heel goed. Ja. ja. Goh, wat een ongelooflijk duur is dat. Uh, roos, wist jij dat, dat de tong zo duur was op dit moment? Ja, hè? ja. Ja, um, de prijzen zijn eigenlijk wel uh, gelijk. Uh, er veranderen niet zo heel veel in de prijzen. Het is ook wel een beetje seizoensgebonden, hè, ja. de prijzen. Op het moment is het ook vrij duur en uh, de tongen zijn een beetje licht nu van gewicht. Zijn klein, ja. En zijn klein. Hoe komt dat? En uh, dat is het seizoen. En, uh, maar goed, uh, ja, u heeft het over tongfilet. Dat zijn natuurlijk de grote tongen. Ja, ja. Die zijn het kostbaarst. Je hebt natuurlijk ook een paar maatjes kleiner. Maar daar die kan zijn... je weer geen filets van daar snijden. Daar kan je geen filet van snijden. Uh, zelf uh, ja, eet ik die altijd geheel, uh, zeg maar, uh, bereid ik die. En, ja, met um, kop en kont ja. of staart ja. eet dat dan in ja. het geval van Ja, vis, dat he? is het pure natuurlijk. <laughs> klopt, ja. Dat is ook lekker. Ja. Dat eet ik natuurlijk over van kleins af aan. Ja, ja. En um, ja, het is inderdaad de, prij tis, tis tis is de prijzigste vis eigenlijk, de verse vis. Ja, klopt. Nou, toch ja. vind ik dat grappig, want er zijn dus heel veel recepten. Vooral in oude kookboeken wordt heel veel tong gegeten. Dus ik denk, het was er vroeger veel meer. Vroeger ja. was het dus een veel minder prijzige vis. Ja, klopt. Ik maak één recept, dat is... Een, ja, eigenlijk een variatie op het klassieke recept, de Solvironiek met druiven. Ja. Daar moet je mij eigenlijk niet voor wakker maken, een recept met uh, fruit, fruit in het en eten. en Nee, maar ik dacht, we gaan het doen. Ik dacht dat je de tong Picasso zou gaan doen. Ja, maar er is nog meer fruit in, hè? Ja. Dat is dus niet echt alleen de Het <laughs> is nog meer fruit. Dus ik heb het beperkt tot druiven. Maar uh, ik begreep ook dat, omdat het zo'n koud voorjaar is, dat ze gewoon echt uh, minder snel groeien nu. Ja, klopt. En uh, ja, alles verandert. Dus ook, ook uh, hè, met het klimaat, uh, de stroom in zee, de, noem maar op. En ze zijn ook wat, wat kleiner, ja. klopt? Ja. Ja. Nou, ik vind ook eigenlijk dat de luisteraars maar even mee moeten doen. Als jullie ook een goed recept hebben thuis van Tom... En u heeft waarschijnlijk dan ook een goed gevulde portemonnee, begrijp ik dan nu. Uh, kom maar op. Stuur dat naar Manjari, manjari.ntr.nl. Twitter mag ook, maar ik weet dat een recept in die. Uh, hoeveel tekens zijn het? en een tweet? 160 of zo. 160. Hè? Nou, dat, dat, dat lukt dus niet. Maar goed, kom dan maar met adviezen. Hashtag Radio Mangiari. Ja. <truhend> Me EN lie Van en Dolf Brouwers, de vis wordt duur betaald. Volgens mij preludeert dit een beetje door op de parelvissers. Ook zo'n prachtig vislied is het. Wij gaan met dit gezelschap van uh, uh, deskundigen, kunnen we wel zeggen. Frank Heijn van Frank Smokehouse en Roos van Duin. Van, uh, het, Dan ga ik even heel precies zeggen hoe dat bedrijf heet. Dan doen we dat niet meer fout. M.R. Vis uit IJmuiden. Nou, Het bedrijf heet eigenlijk Zevis van de Mercure. Ja. En ons label is eigenlijk M.M.V.S. Ja. juist. meestervis. En daarom word jij ook Mrs. Nou, Vis genoemd. Dat was dus weken. de persiflage daarop. Ja. Ja. En dan blijft dat natuurlijk hangen. Ja, en dat gaat nooit meer over. Ik denk het niet. Daar kom je nooit <laughs> meer vanaf. Dat is heel duidelijk. Uh, we gaan het hebben. We gaan zalm testen. Gerookte zalm gaan wij testen. Populair. Waanzinnig populair. Ja. Maar ook regelmatig slecht in nieuws. Vanwege salmonella en andere ja. onrechtmatigheden. Aan tafel dus Frank Heijn. Uh, dat is de man van Frank Smokehouse. Een uh, rokerij die van alles rookt. Maar vooral zalm. Maar vooral zal, maar vooral zal ja. ja. En levert aan particulieren en ook aan, uh, aan horeca. Aan oh, bedrijven, uh, ja. visbedrijven, winkels. Ja. Uh, allerlei diverse soorten klanten. Even voor de duidelijkheid, jij doet dat ambachtelijk? Ja. Dat is altijd zo'n woord waarvan ik dan meteen denk, wat betekent dat dan? Ja, dat je ik vind het ook hebt, een goede of... vraag wat dat betekent. In ieder geval, wij zijn een kleinschalig producent. Juist. Dus als dat uh, betekent ambachtelijk, dan, uh, dan zijn we ook ambachtelijk. Maar weer niet zo kleinschalig dat je het in je eigen keuken doet... Nee, we zijn groter dan dat. Ik ben wel in mijn eigen keuken begonnen met roken. Maar het is inmiddels wel iets groter dan dat geworden. Ja. We, gaan, uh, ja. we gaan het over gerookte zalm hebben. En wij kiezen altijd voor um, zalm die de gewone mens... Ja. Uh, die overal te kopen Die overal te kopen is, is die ja. iedereen kan krijgen. Waar, waar draait het om bij gerookte zalm? Dat het uh, uh, lekker is. In ieder geval dat mensen daar plezier. Nee, uh, uh, hebben bij het eten van de vis. Ja. Dat, is dat wat je bedoelt? Of meer van, uh... Nou ja, en ook uh, hm. wat, waar moet het aan voldoen? Ja, wat, grookzalm wat, wat voor... nou, moet in ieder geval uh, een beetje liefst een beetje rooksmaak hebben, een beetje zalm dat, dat hoort erbij. Ja, en wat, wat bepaalt, wat bepaalt de, de smaak van een goede gerookte zalm? Ik denk uh, ten eerste de, de, de vis zelf. Daar, daar begin je mee. Uh, de, vaak komt die vis uit de kwekerij, een vijver. En uh, de ene gekweekt vis is anders dan de andere gekweekt vis. Omdat dat, dat wordt beïnvloed door de viskweker zelf, door, dus door de mensen. Ja. Dus dat kan uh, liggen aan de, de voedingen dat de vis krijgt. Aan de leeftijd dat de vis wordt uh, groot vet gemest. Ja. Maar daar begint het gewoon. Het vetgehalte van vetgehalte, de vis zelf. Het vetgehalte heeft te maken met het eten, met de omstandigheden. Nou, is mij heel veel wijs gemaakt op het gebied van uh, ge gerookte ja. zalm. Zoals bijvoorbeeld als het heel bleek is en heel wit... dan is het een vette vis die niet hard gezwommen heeft. Uh, nou, bleek in de zin van... Uh, ik ben daar niet mee, het mee eens. Ik nee, daar uh, was ik denk, al bang voor. Ja, yeah, de <laughs> kleur van de zalm, dat uh, bekende zalmkleur... dat heeft niet zoveel met de vet te maken... maar wel met de voeding die die vis heeft gekregen. Um, in, de, in de natuur wilde zalmen vers hebben verschillende kleuren van licht... Uh, grijs tot uh, felrood. Dat heeft te maken met uh, de soort zalm wat hij heeft gegeten enzovoort. En met uh, gekweekte zalm heeft de uh, kleur te maken... met wat die kweker heeft in de voeding gedaan. Ja, en wanneer ja. Wordt het dan ro waar wordt het dan roder of rozer van? Ja, er wordt een, een soort uh, stof in de voeding uh, verwerkt... die, die zorgt voor een bepaald kleur aan de vis. Oké, is dat kunstmatig? Als, als, ja, dat is Ja, dat Kweeksalem uh, besteld op een grote hoeveelheid, kan je eindelijk kiezen welke kleur je wil. Of je wil diep rood, licht rood. En in elke land hebben de, de consumenten een uh, bepaald uh, idee van wat de, de correcte zalemkleur is. And, uh, Gekweekt zalm wordt in Duitsland verkocht. Heeft een iets andere kleur dan de zalm die wordt in Nederland of in Frankrijk. Houden ze van Duitsland, in Duitsland van, van bleke, iets lichter, lichtere lichtere lichter kleur? Ja. Ja. Ja. En die witte dingetjes die je in Ja, is? Nou, die landen. lichte dingetjes, dat heeft te maken met de vet. Oké. Okay. Die witte dat strepen, wat je ziet, dat ja. geeft een indicatie van de vetgehalte. Ja. Dat roken, dat proces van roken, hè? hoe gaat dat? Uh, de vis wordt uh, meestal uh, voor het altijd gefilieerd. Yeah. Uh, dat betekent dat die gaten worden uitverwijderd uh, uh, op een manier of een ander. Soms is dat machinaal gedaan. Bij ons bedrijf wordt het met de hand. Ieder vis gewoon met, door, door een man uh, gefilieerd. Daarna wordt de vis gezouten. Dat uh, zout is noodzakelijk bij het uh, rookproces. Dat is eigenlijk een soort conservering. De zout, als je vis gaat roken, wordt het gerookt bij temperaturen... waarvan bacteriën heel snel gaan uh, groeien. En als je de vis eerst met zout behandelt... dan kunnen de bacteriën niet meer uh, groeien, yeah. Niet meer zo snel groeien in ieder geval. Dus dat is <coughs> een van de basisprincipes bij het roken. Eerst zouten, dus de vis wordt gezouten... en dan kan je de vraag stellen hoe, hoe doe je dat... Uh, ken je kent mijn Je kan heel <laughs> simpelweg zout op de vis smeren. Met je hand of met de, met de zoutstrooier. Uh, ja. Yeah. Of het kan in een soort van of, uh, zoutbad gelekt worden. Dat is een mengsel van water en zout. Een soort pekel is dat. Yeah. Maakt niet uit. Ieder roker heeft zijn eigen uh, voorkeur voor een techniek of de andere. Nou kom ik wel eens in de supermarkt en dan zie ik dan pakje zalm liggen. Gerookte yeah. grote salm staat dan op eikenhout... Gerookt. En dan, dan, dan zie je ook van die leuke houtsnippers erbij. Ja. Is, is, dat, uh, is dat een uh, aanbeveling? Om met eikenhout uh, zalm te ja. roken? Ja, want het dat wordt verkocht a, that, that als, alsof heel, dat luxe is. Ja, yeah, dat is een heel traditioneel uh, houtsoort voor zalmroken. Ik weet niet hoe lang dat wordt uh, gedaan hier in Europa, maar wel meerdere uh, eeuwen. Worden. Ja, maar niet met andere soorten hout dan? Kan je niet een gene vloer of zo uh, opstoken en daar een beetje? er zijn rokers die gebruiken alles en wat om te roken, maar hoofdzakelijk wordt uh, beukenhout, eikenhout gebruikt en ook wat vurenhout. Dat is meer wat yeah, van je, ja, zeg laminaat. Laminaatvloertje. Maar eiken en is het duurste natuurlijk, of niet eiken? Kijken en roken zijn wat het, zijn het, ja, duurder. De uh, the rokers, er is een handel in, in houtsnippers en ja. zo, so, en die kopen daarin. Er is de laatste tijd veel te doen geweest uh, over gerookte zalm. We yeah. hebben die Salmonella-kwestie natuurlijk gehad. waardoor dat bedrijf in Harderwijk uh, behoorlijk yep. de sigaar was. En ze gedupeerd ook omdat er vervuilde zalm de markt op was gebracht. Uh, doet dat nou eigenlijk veel kwaad aan, uh, aan de handel in gerookte zalm? Uh, in eerste instantie wel. Op uh, het moment dat het echt de uh, grote titel van de avondjournaal was... hebben heel veel consumenten zalm laten, laten liggen. Dat uh, kan ik wel begrijpen. Als je niet zeker bent van waar het vandaan komt... en je leest alleen maar negatief verhaal over het product... Dan, yeah. dan, dan stop je even ermee. Er zijn genoeg andere dingen te eten, toch? Dus er was, in het, uh, toen het echt een actualiteit was, een duidelijk uh, dip in de conditentie. In dat merkte jij ook met jou? Dat heb ik ook gemerkt. Ja. Niet zo veel in de winkel zelf, omdat klanten uh, die bij ons de winkel binnenstapen, wisten met 100% zekerheid dat de, vis, de zalm die wij verkochten was niet de, diegene uit Harderwijk. Maar wij leveren ook ons producten uit aan bijvoorbeeld restauranten. En het staat niet bij elke restaurant waar dat zalm vandaan komt. Nee. En, en je uh, weet ook niet wie de leverancier is. Als je heeft, gaat er zitten en eten en je denkt... oh, zal het hem van de Harderwijk uh, organisatie zijn... ik weet het niet, bestel ik daar iets anders liever. En And zo so was er wel een opmerkelijk uh, dip in de in in verkoop. Is het eigenlijk terecht dat daar zoveel aandacht aan wordt besteed... aan zo'n zo salmonella kwestie? Eh... Uh, omdat het nogal heel grote gevolgen heeft. Ja, ik, ik vind dat er moet wel... Dat is fijn, het is goed dat er aandacht wordt besteed aan uh, groot, uh, heel grote uh, industri industrialisatie van het voedselketen. Ja. Ik vind dat wel iets dat wel moet besproken worden. Want wat, wat is er mis mee? Wel, voedsel wordt een, uh, is een is is grote industrie geworden, productie van voedsel... Dat maakt wel aan de ene kant de voedsel in veel meer betaalbaar voor, voor iedereen. Uh, uh, ik weet dat 30 jaar geleden zalm was iets dat wordt gegeten alleen bij de uh, kerst of yeah. uh, speciaal gelegenheden. En uh, nu zie je het bij de Albert Heijn en het kost, ja, ik weet niet wat, maar... 2 euro zoveel? zo. Twee euro en ons of zo. Yeah. Uh, goedkoper dan uh, soms dan kaas en dan brood op een kilo basis dat uh, so th maakt het aan de ene, ene kant meer uh, uh, bereikbaar voor, voor iedereen. Uh, maar aan de andere kant, uh, als er iets misgaat in industry, de voedingindustrie... dan zijn er kleine problemen heel snel grote problemen. Ja. Als er een klein beetje besmet besmetting is... en een grote fabriek die produceert duizend kilo's per dag... dan is er heel snel een grote probleem gemaakt. Ervan. Ja. Je hebt, uh, wij gaan zometeen testen... Ja. Uh, en proeven, maar dat gaat over kweekzalm. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook gerookte zalm van, hè, van wilde zalm. Wilde zalm bestaat ook, ja. Uh, wat ik dan ja. gewoon als amateur denk, is, uh, het is vaak heel rood... Het, en het lijkt of het een iets drogere uh, substantie ja, is. Ja. Is dat ja, ook zo? Dat is ook zo, ja. Waarom is dat? Nou, die wilde zalm heeft uh, vaak uh, lager vetgehalte dan de gekweekte zalm. Dat is gewoon een sporttype. Die heeft harder gezwommen. Die, die, well, Het hard meeste van de wilde zalm wat je krijgt uh, tegenwoordig komt uit Alaska. Yeah. En daar is dan een heel ander uh, zee dan wat je hier, de Atlantische Oceaan... en uh, ik ben geen bioloog, maar ik weet genoeg over vissoorten... dat de zalm dat wordt gekweekt is een ander uh, ras... dan die zalmen die worden gegeten als wilde zalm ja. tegenwoordig. Ja. Yeah. Als je een wilde zalm in Noorwegen zal vangen... en dat kan nog, dat uh, koop je niet bij de winkel hier... omdat dat zijn sportvissers die dat doen. Maar als je dat koopt, is de vet vergelijkbaar... met wat je uit een kweekzalm zal, uh, in een kweekzalm ja. zal zien. Heb jij een voorkeur? Voor een bepaald soort zalm? Ja, of gekweekte zalm of uh, wilde zalm. Uh, ik, ik heb... Uh, ik, ik heb beide soorten in mijn winkel en uh, ik eet vaker de wilde zalm, omdat het iets minder vettig is en ja. ik vind het daardoor iets meer verteerbaar, iets, iets makkelijker uh, zo weg te eten. Uh, verder de wilde zalm, vind, ik vind dat het heeft een meer uh, complex smaak heeft, de smaak ja. zelf, als ik echt mijn ogen dicht doe en echt ga proeven. Zoals ik straks ga doen met die, met die ja, uh, proefpaneel en zo. <laughs> proefpaneel, onze <laughs> charmante proefpaneel. Dan Francine. met de uh, wilde uh, een een proefje een meer complex smaak. En dat vind ik wel uh, interessant. Een in meer stimulerend of zo ja. op de tong. Ja. We hebben er een blinde proeverij weer van gemaakt. Zoals we altijd doen in dit programma, Mondjaren. En dat is omdat je eigenlijk aan de kleur misschien ook wel iets zou kunnen zien. Hebben we de andere even voor het gemak afgedekt? Ik ja. denk, uh, charmante assistente Fransien, dat dit nummer 1 is die hier uitreserveerd is. Dat er staat in een bij. Ja. Kan er bij, dat kan ik niet zien. Ik heb mijn leesmiddag niet op, zo ik maar zeggen. En we krijgen allemaal zo'n bordje. En we gaan nu de nummer één proeven. Roos, ben jij een fan van zalm, gerookte zalm? Ik ben een fan van alle soorten vis. Kijk, ja? Dus ja? dit valtzander. is ook echt het beste Geen antwoord. Wat je Je bent echt een ambassadrice van de vis, hè? Ja. Met zo'n smile je liever... van oor tot oor. Je eet ook ja. echt liever vis dan vlees? Ja, maar goed, dat is natuurlijk al... Ik zeg het van kleins af aan, is dat met de paplepel ingegoten. Dus, uh... Ja. ja. Maar zoom um, blijft ook een heerlijkheid en ook als bijgerecht, is het fantastisch. Ja. Ja, maar we zijn, zijn nu bijvoorbeeld asperges in het land. Ja. En zalm en asperges vind ik ook een, heel, een heel gelukkig ja. huwelijk ja, is dat, hè? Ik, ja. Wij gaan, wij gaan de eerste proeven, de nummer één. En Frank, die gaat zo. Hey, ik ga wel proeven, maar ik hoop niet dat ik hoef te testen. Want nee, nee. Um, nou, het nou, lijkt niet zo verreigd in jou. Wij, wij praten over. allemaal amateuristisch mee en Frank is de voorzitter. Ik ga nu uh, uh, uh, proeven, dus ik doe mijn mond even dicht. Er <laughs> wordt hier altijd gesmakt, hoor, in dit programma. ntr.nl. dat is ons uh, mailadres. Kom maar op met uw reacties. Misschien heeft u zelf een zalm ervaring. Of zwemt u graag in zee? Dat is voor mij ook al eigenlijk genoeg reden om te reageren. Manjari.ntr.nl Of twitteren, hashtag Radio Manjari. Frank van Frank Smokehouse heeft nu zijn eerste stukje zalm... min of meer achter de kiezen. Hij kijkt heel bedachtzaam. Hij neemt het heel serieus. Dat stellen we zeer op de in dit programma. <laughs> Ik ben Frank. een serieus uh, visman. Uh, ja, um, dat yeah. hoort ook zo. Daarom hebben we je uitgenodigd. Ik heb het papiertje erbij en jij gaat nu dingen zeggen en dan ga ik alvast Ja, Het is makkelijker om ze te vergelijken natuurlijk, maar goed, ik zeg wat ik Alvast denk. even een klein commentaar vooraf. Ja, um. uh. Ja, uh, wat moet ik zeggen? Beetje melig. Beetje melig. melig. Dit is Onleek geen positieve commentaar. Com niet heel commentaar. positief, nee. nee. Beetje melig. Ik vind het ook best jammer toch dat we die anderen nu niet zien. Best, om de kleur te vergelijken. Ja, maar dan zou dat je kunnen beïnvloeden, okay. dachten ja. wij. Het is dus we een kunnen wel straks de drie naast elkaar zien. Beetje melig. Beetje melig, ja. ja. We gaan naar nummer twee. De rest van het commentaar doen we als... Als die andere oh, ook. Ja, oh, oh, dat is ook echt een heel... Och, dat heeft Francine toch weer zo leuk gedaan. Ach, ach dat moet je ook allemaal maar kunnen. We gaan naar de nummer twee, Frank. Ja, ja nou, fijn. nummer twee qua kleur is ongeveer hetzelfde als nummer één. Ziet wel anders uit. Wat steviger lijkt het. Ja. En als je me in je mond doet, want dat heb ik natuurlijk al ik gedaan... Doen, ik ja, ben altijd ja, de snelste het dit soort dingen. Ik werk altijd alles meteen naar binnen. Dan, uh, dan merk je echt dat dit toch echt een hele andere zalm is. Heel anders, hè? Ja. ja. Hè? Probeer het eens te omschrijven. Ik ja. vind nummer twee eindelijk wel... Uh, Fijner van smaak, meer, veel meer uh, zalm smaak ja. komt, nou, ja. komt voor. Meer rook smaak vind je. En de eerste was ja. uh, eerste, uh, ook, ook nog iets een beetje negatiefs te zeggen. Heel, uh, tranig is misschien ja. een beetje lief woord, ranzig is. Niet tranen. Het is, is niet ranzig nummer 1. Er komt toch een Absolute man naar boven in deze, Frank? Ja. Dat had ik niet verwacht. Tranen, heeft nummer 1 gemaakt. Ik, ik hoop dat het niet van mijn eigen winkel komt. Nee, nou, daar komen we dan straks achter. Um, nummer 2, nummer Dat 2 is gebeurt dus vaak hoor fijn. bij ons. Ja. Hè? Ik weet niet of je dit ja, programma deze... een beetje volgt... maar de uitslag nee. is soms heel confronterend. Ja. En nummer 1 was trouwens uh, melig. En nummer 2 had dat niet. Niet die, melig. Fijn die, die, van smaak. Nummer 2 had iets meer... Um, van uh, een soort of, uh, spierachtig. Uh... Ja. Nummer drie ziet er ja. heel anders uit. Ja. Dan nummer er drie... Niet van die witte aardjes in die, in die ja. andere zit. Het is een ongelooflijk bleke zaal. de nummer ja. drie. Overigens, luisteraars, u kunt straks op onze website terugzien wat wij hier allemaal lopen te bespreken. U kunt natuurlijk ook gewoon de uitzending nog een keer naluisteren. Maar uh, de commentaren komen straks op de website te staan. En vanaf dat moment is Frank eigenlijk zijn leven niet meer veilig. Zout. Weet deze is zout hè? Oh, dat voelt wel een beetje te toch? Ja. ja. De, die smaakt naar zout. Die die kinder, is... De kinderen van <laughs> Roos. De, de belangrijkste. Uh, ja. van de v Die hebben de slappe lach nu ja. hier ja. in de studio. Ja. Gaat het goed, jongens? Gaat het gaat toch wel over de uitzending, hè? Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Zo ja. is dat. Ik denk, qua vettigheid, dat nummer twee veel meer had. Trouwens, als ik op de board kijk. Zie je dat, uh, Roos? Ja. Kijk, daar zie je vet. Dat bij gelinkt. de tweede zie je vet. Hier, bij één is er iets meer. En bij drie, niets. Nee. En wat is het Droog, hè? De derde is droog. Droog, een beetje... Uh, Zout. Een beetje... Uh, sponsachtig. Spon Ik vind dit niet een positieve... Nee, nee. Even, Ik, Gewoon even de volgorde nee, ja, van... het schijnt uit Nederlanders zijn gewoon kritisch mensen en ja. gewoon hier lang genoeg om een, paar van, een beetje van die gewoonte over te kunnen nemen. Het <lacht> is een beetje, ja, somper, somper staat die woord. Somper is een woord, somper. Ja. ja. Somper. Dus we hebben nu droog, zout, somper, sponsachtig. Ja. Op twee, of, dat is de, de, de van net. De eerste was melig, tranig en ranzig. Yeah. En de middelste die komt er het beste vanaf. Yeah. Fijn van smaak, yeah. niet melig. Yeah, and, en de the, derde was gespeerd. ook een dikker plak. Dus vandaar ook dat een beetje de bijt was. Een ja. uh... beetje taai ook, vond ik hem. Zullen we de uitslag doen? Ik vond twee ook het lekkerst. Ik ook. Ja. Ja, ook de meeste rooksmaak, wat ik wel heel ja. erg lekker vind ja. bij zalm. Gerookte zalm natuurlijk. Uh, de eerste die we geproefd hebben, die van Meligtrane Tranig is van de Lidl. Gerookte Noorse zalm, duurzaam gerookt. Ook al eerder goed uit andere testen gekomen. Duurzaam gerookt? Ja, wat betekent dat? Nou, dat iemand met, met klompen aan ja. de rokerij. Aanwachtelijk was. in is het te maken met tijd, toch? Ja, dat staat hier. 1,45 euro 45 per 100 gram. Dus heel goedkoop. Heel goedkoop. De Lidl staat bekend hè, om, om, om Goed, goedkope goedkoop ja. spul en goedkope vis ook. De tweede, die het beste uit de test komt, is van een viswinkel. Rokerij Lauw Snoek uit Volendam. Ja volgens de winkel een van de oudste rokerijen. Hangt ook een heel ander prijskaartje aan. 4,24 euro per 100 gram. Ja. Die kwam het beste uit de test. En de derde, dit verbaast mij een beetje, is van een delicatessenwinkel. Steur, gerookte zalm, MSC, gecertificeerd, herkomst onbekend, daar heb je het natuurlijk al, niet terug te vinden op de verpakking. En deze kost 3,75 euro per 100 gram. Kan je nog een keer zeggen? Steur. Steur. Zalm, uh, stuur, En er was MSC, dat ja, moet de zijn. Dat is zijn. Ja, hij staat hier dat yeah. dat niet zo is, maar dat, dat moet het wel zijn. Een MS, MSC kan alleen voor wilde zalm gebruikt uh, worden. Duidelijk, er is ja. verkeersinformatie. De grootste drukte is gelukkig voorbij. Nog steeds 11 files met 36 kilometer alles bij elkaar. Ik pikte langzaam er eventjes uit. Die extra drukte heeft trouwens te maken met het lange Pinksterweekend. Dat merk je dan vooral op de wegen in het midden en zuiden van het land. Zoals de A1 Amsterdam Amersfoort. Nog altijd langzaam rijden tussen Blarikum en Eembrugge. Op de A16 blijft de druk van Rotterdam naar Breda. Bij de randweg Dordrecht 5 kilometer. Maar uh, daar gaat het toch een stuk beter dan op de A27. Een andere noord zuidroute Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Knoop.nl. Gorkum vanuit Utrecht. Dat levert 9 kilometer file op. De linkerrijstok is dicht. Bij Lex Mons mag je al aansluiten. De A28 Utrecht-Zwolle bij Leusden 4 kilometer. De A50 Arnhem-Os. Tussen Knop het Valburg en Knop het Eewijk 3 kilometer. Dit is Mandjarig op Radio 1. E. In Manjali praten we een uur lang over vis. We hebben net de grote zalmtest gehad met Frank van Frank Smokehouse. Uh, we krijgen reacties binnen van onze luisteraars. Het gaat heel erg over tong en vis. Uh, de manier voor tong om hem te bakken is in een grote pan. Volle tong, heel veel goede roomboter. Eén kant op het veld, dan omdraaien en garen. Waarom proberen het ultieme te verbeteren? Dit is het klassieke ja. tongrecept, hè? Geniet van en ook van jullie programma. Nou, dat vind ik lief. Bob Smits, hartelijk dank voor dit recept. Hebben we dan toch maar mooi in huis. Maarten schrijft dat je in oude kookboeken veel tongrecepten vindt... en dat tong dus vroeger goedkoop was, is een rare conclusie. Wie vroeger naar recepten kookte, had geld. Al was het alleen maar om een kookboek te kunnen kopen. Je kan kookboeken of kookboekenlezers van vroeger niet vergelijken met die van nu ze hadden natuurlijk ook nog geen, uh, geen abonnement op de Libelle of de Tip. Ja, ik heb het wel over ongeveer het jaar 1700, hoor. Dat het over die recepten gaat. Ja, maar ja. deze man beweert dat mensen dan eigenlijk alleen maar naar receptuur kookten als er geld uh, uh, in de pot was. Ik kan me nog. Ik weet zeker dat. Uh, tong is nu duurder dan het was, maar het is altijd een vrij prijzig uh, vis het, geweest. De tong is altijd een van de duurste ja. vissoorten geweest. Ja. Altijd. Ja. Een van de fijnste vissoorten. Ja. We hebben een luisteraar die vraagt ons of we ook aandacht willen besteden... over hoeveel vissen lijden onder de manier waarop ze gevangen worden... samengeperst, in netten en meegesleurd. En dat het tientallen minuten tot uren duurt... voor ze uiteindelijk aan boord van een schip stikken aan de lucht. Ik ga dit even voorleggen aan de mensen die er verstand van hebben. Roos, is dat de methode waarop vissen gevangen worden? Kun je, kan je de methode misschien nog even herhalen, zoals deze mevrouw hem beschrijft? Samengeperst in netten en meegesleurd. tientallen minuten tot uren duurt het voordat ze aan boord van het schip stikken. Uh, als een vis uh, uh, ja, uit het water komt, natuurlijk stikken ze dan. want dan kunnen ze natuurlijk niet meer ademen. Dus uh -huh. Dat is het punt. Um, dat gaat heel snel, dat heeft niets met uren te maken. He, zodra een vis boven komt, dan, dan duurt dat even en dan uh, is die dood. Ja. Uh, Uren in netten, uh, zoals wij uh, vissen. Wij doen vaak niet langer dan anderhalf uur per uh, trek, zeg maar. En dan worden de netten alweer opgehaald. Ja, ja. dus, dus uh, de, de pijn van een vis, is daar überhaupt iets over? Daar Ik, is over? naar mijn weten nog nooit iets naar gemeten... Uh, want hoe kan je dat meten en hoe kan je dat dus weten? Ja. Uh, er wordt alles aan gedaan uiteraard om dat zo snel mogelijk uh, gebeurd uh, te laten zijn. En het is geen uren wat een vis in het net zit. Nee. Okay. Uh, Paul Denekant uh, is bestuurslid van de stichting Vissenbescherming. Die heeft deze mail gestuurd. Uh, hartelijk dank voor uw uh, reactie. Want we gaan door naar ons volgende onderwerp. Want we waren met vis bezig. En dachten we dachten over wat is nou leuk om te doen? Nou, wat nou heel erg leuk is, is dat er in Bruinissen in Zeeland... op een plek aan zee, waar het voelt of het het einde van de wereld is... daar bestiert DP Arkeboud een restaurant dat heet De Vluchthaven. Hij is alleen geopend tijdens het uh, zomerseizoen. Hij haalt de vis zelf of met behulp van zijn mannetjes, zoals... De nachtvisser uit zee. En verslaggever Chris Bijen, maar die ging kijken. We staan een beetje te schuilen voor de regen. We kijken uit over het water bij jouw restaurant. Dit is de veerhaven. Je zit de overkant, zie je de andere veerhaven. Zie je ook die blauwe tonnetjes aan de overkant? Ja, dat is, uh, is Anne Jacob-older. Hoeveel leveranciers heb je eigenlijk? Nou, ja, diverse. V vier, vijf, zes. Het ligt er een beetje aan. Ik heb ook diverse mannetjes. Ik heb ook wat hengelaars. Ik weet niet wat je leverancier noemt. Nou, maar ik... een hengelaar kan altijd. Ja, waar ja, hou je je vis vandaan? Dat nou, is de vraag. Ik heb ook wat hengelaars die hier op de Oosterschelde met uh, achter de zeewaarden staan zitten. Maar ja, dat, is, dat, dat kan. Eén week kan het, uh, kan het bingo zijn. Maar het kan ook zijn dat ik hem drie weken niet zie, omdat, die, uh, omdat ze gewoon niet willen bijten. Dus dat is ook een leverancier. ja. Maar maakt niet zoveel uit. Uh als iemand gewoon een vis vervangt en die is goed... en die komt hem bij jou aanbieden? Ja, absoluut. Ik heb gegeven, jongens, die zijn uit het dorp... die hier uh, een keer met een visje aankomen. En als het lang het vestje, is, en ik zie dat het gewoon net uh, gevangen is. Ja, waarom niet? Binnen in de keuken liggen de vissen. Een zeebaars en een kabeljauw. En dit is het voor de lunch nu? Ja, qua vis is het, ja. ja. Ik heb meestal niet meer twee vissen. Nee. Waarom, zou... <laughs> waarom zou ik... Ja, al, al, Vijf broden, twee vissen en gaan. Als het naar mij zou liggen zou ik met één vis zou ik... Ik zou niet weten wat al genuizel je... Wat is die keuze? Wat, die mensen kunnen helemaal geen keuze maken. Ze zijn heel blij dat ze hier, Wij hebben hier af en toe een kaartje met tien gerechten en zo. Dan kunnen mensen niet kiezen. Zeg, kies jij maar voor me. Ja, wat, wat is een keuze? Wat is het, eh, als, ik, als chef moet je de keuze maken voor de mensen. Plus het feit, ik, ik wil dat het snel, dat het is. Ik wil, ik wil met verse spullen werken. Dus ja, als ik dan tegen mijn vis op te kijken... en ik vind, Nou, die gaat te, te langzaam of dat... Plus eh, het feit, ik, ik wil mijn aandacht... Eigenlijk is het nog anders. Kijk, als, als, ik, als ik hier een bom binnenkrijg met, met zes verschillende hoofdrechten, dan moet ik mijn aandacht verdelen over zes verschillende hoofdrechten. Dan kan ik niet mijn aandacht verdelen over de over perfecte uh, uh, bereiding. De perfecte cuisine, uh, uh, zoals we het noemen, van de vis. En dat wil ik. Ik wil het perfect meegeven. Dus daarom hou ik het simpel. Houd mijn gerechten simpel. Zodat ik mijn aandacht kan richten op datgene wat belangrijk is: dat het perfect op tafel komt. Dus maar twee vissen? Dus maar twee vissen. Ja, het, is, het is allemaal nog heel erg mooijes maat qua rode pan, de, de rode mul, de, de geep, de harder, de, de echte zomervissen. Ja, dat zijn de vissen waarbij je ogen net weer iets vrolijker gaan staan dan bij de vissen ja. waar we nu naar kijken. Hè? Ja. Ik ben weer nou, te vroeg. Ro rode mul, ja, dat is echt Waarom gondelijk. Vertel mij nou eens, want het is toch radio, mensen zien niet eens wat. Hier, er ligt hier zo'n zo mul. En waarom is hij zo fantastisch? Nou, ik denk vooral omdat je wat die eet, rode mul, eet garnaaltjes. En je bent wat je eet. is wat is. Uh, uh, um... Dus dan heb je een vis die ook een beetje smaakt naar garnalen, Absoluut. Absoluut. Ja. Er zit heel veel smaak aan rode mul. Er hoef je heel weinig mee te doen. Wat gebeurt er als die mul binnenkomt? De dag dat jij... Nou, ik moet je eerst... Ik, ik hebt het over rode mul, maar als, als, als, ik, ik was, heel, was heel blij als hier uh, wilde zalm binnenkomt. Maar eigenlijk is het C4L. En dat mag, het is eigenlijk verboden. mag niet gevangen worden. Zwaar clandestien maar goed, dat zal wezen... Maar dat, uh, Kom er wel wel binnen? Dat is die man oh, met die hengel. Dat is echt Dan gaat hij hier echt alle alarmbellen af. En, uh, Wie is dat? Die wil wat uh, ja. <lacht> Dat kan mij helaas niet vertellen. Nee, maar, nee, dat die, is echt... Dat is een mannetje. Dat is ook een mannetje, mannetje. Ja, ja, ja, ja. De nachthengelaar. Gemiddeld eens in de twee jaar weet hij ze te vangen... De zeeforellen. En hij heeft één afnemer die ze zeker wil hebben. En zonder dat iemand het ziet... legt hij ze daar zelf. In het koelvak... Zich als volgt. Als het er is, hoeveel exemplaren zijn er dan eigenlijk? Hoeveel liggen er dan hier? Nou, vijf, zes. Als ik maar zo heb. En hoeveel zijn er dan voor jou? De, de helft, minimaal. Weet dat hier met personeel op. Ja, zeker. Dat is ons personeel. Dat die, die avond zelf. Ja. Dus er zijn er maar twee over voor de klanten? Ja. En maak ook, ik maak niet eens een het van. Ik maak zodat ik iedereen kan bedienen die dag. Ja omschrijft dat de smaak ook eens? Het is wat wittig. Het is, het is niet echt een... Uh, qua kleur is het ook niet zalmerig. Het is, uh, het, is, het is een beetje lichtroze. Het zit wat tegen een frulla met een, met een, met een zalmachtige twist. Wij wachten in spanning af wanneer de eerste zeeforel bij DPR gebouwd aan land komt en wij rekenen op een uitnodiging vanzelfsprekend. En ik dacht dat uh, het enige wat ik nog in dit hoorspel miste, was de grindbak. Maar verder was hij weer uh, klassiek Chris Bijema. Ik ga praten met Roos van Duin, eigenaar van het bedrijf groothandel, uh, visgroothandel Mercure. En uh, eigenaar ook van Rederij van Duin, twee bedrijven. Jouw visserij en je groothandel is gespecialiseerd in verse vis. Je wordt ook Mrs. Vis genoemd, daar kom je nooit meer van af. En je bent een van de weinige vrouwen in deze branche. Het zit tot diep in de genen, want je ja. vader, je grootvader, je zoon zit hier in de studio. Die gaat ook ja. weer in de vis. Ja, is het Kortom, uh, het zit in de genen. Um, vanmiddag kwamen de vissersboten weer terug. Ja, klopt. En? Twee van onze schepen zijn binnen. We hebben twee uh, wat grotere, 40 tot 45 meter, en een wat kleinere. Die kleinere die had slecht weer deze week, dus die komt morgenochtend binnen. En uh, was prima verlopen. Goeie vangst. Goeie vangst. Staat Mrs. Vis dan uh, op de kade uh, te turen tot ze weer binnenkomen en, uh, en dan kijken wat het opgeleverd heeft? Nou, ik heb het eigenlijk nog luxere positie. Ik kan vanuit mijn kantoor de haven inkijken. Wow. Dus ik kan echt droog uh, ja. Ja, en dan uh, zeker als ze uh, voor een bepaalde tijd binnen zijn, dan ben ik altijd uh, uh, op het schip. Om uh, zoals een katwijkstraditie traditie belooft, uh, welkom te heten. Ja. En dat is gewoon handschudden aan de schipper. En je heet ze echt uh, letterlijk en figuurlijk weer welkom. Vroeger zat uh, het familiebedrijf in Katwijk. Nu zit je in Emuiden. Waarom is het eigenlijk van Katwijk naar Emuiden verhuisd? Nou, dat komt omdat uh, Katwijk heeft geen buitenhaven heeft. Dus uh, ja, zodra de schepen groter waren als de bomschuiten, moesten ze uitweken naar een andere haven, en dat is Ermuiden. Dus Iermuiden, dat is eigenlijk uh, onze thuishaven. Ja, nou doen jullie in verse vis, dat klinkt heel logisch. Dat klinkt als je haalt het uit zee en een stukje later, een ja. poosje later, ligt het in de pan. Maar er zijn heel veel soorten vis en manieren ook van met vis omgaan. Wat betekent dat precies, verse vis? Nou, verse vis houdt in dat uh, het wordt gevangen en binnen een paar dagen ligt het ook eigenlijk op je bord. Dat wil zeggen, uh, het gaat niet de diepvries in. Juist. Natuurlijk was de diepvriesvis is, was ook ooit verse vis, uiteraard. Maar uh, ons bedrijf verkoopt dus alleen verse vis en geen diepvriesartikelen. Bij diepvriesvis is het zo dat die aan boord al meteen heel hard ingevroren wordt en dan in diepvriestoestand aan land gaat. Sommige vissoorten wel. Hè. De schepen die dus uh, ver weg zijn, daar moet het wel. Om uh, de kwaliteit hè, natuurlijk te waarborgen. Maar uh, neem bij ons bijvoorbeeld... Uh, onze, een van ons schip uh, is een school schip, hè? Dus ja. die vangt bijna alleen maar school. De school die wordt verkocht op de afslag. Dan gaat het naar een handelaar en het gaat dan de vriezer in. Ja, Oké, okay. en dan wordt, het, uh, dan wordt het bereid. Ja. Dat, dat is natuurlijk wel ja. een methode. Ja. Welke vis doen jullie eigenlijk? Wat vangen jullie? Uh, wij hebben uh, één schip dat vangt voornamelijk school. En we hebben een schip dat vangt uh, voornamelijk tong. En daarbij natuurlijk tarbot en griet. Dat zijn natuurlijk de bijvangsten. toch ja. Het is uiteindelijk platvis Klopt. Ja, ja. Ja. En we hebben één uh, Eurokotter, Dat is een klein scheepje. En die uh, vangt ook hoofdzakelijk school. Ja. En wat, wat is het bijzondere eigenlijk aan... Want die verse vis is wel een beetje een niche, hè? Uh, die nou, grote trolls, die komen met veel grotere vangsten thuis. Nou, Het heeft niet zozeer met de grotere vangsten te maken... als wel met het soort vis. Ja. Hè? Uh, de, de grote schepen die vangen natuurlijk de makreel en de horsmakreel, noem maar op. Uh, de mevrouw van de kookboeken heeft het al uh, gezegd. Hè? De tom, dat is toch wel ja, het sublieme stukje vis. En um, ja, dat is een nice product. Ja. School daarentegen... Is niet een nieuw product. Nee. Dat kan eigenlijk. is voor iedere portemonnee wel geschikt. Uh, jammer dat het zo weinig bekend is eigenlijk in Nederland. of zo weinig gegeten wordt. Het is natuurlijk een fantastisch product. Uh, er wordt wel wat meer aan promotie gewerkt, gelukkig. En ook betaalbaar product. En het is een betaalbaar product. Ja, dat ja. is ook belangrijk. Ja. Maar de tong, dat is eigenlijk ook. Hè, mijn buurman zei het ook al. Het is toch wel een van de meest fijne soorten vis om te eten. Ja. En het is altijd uh, een van de duurste vissoorten geweest. Ja. Ja. Jij bent opgegroeid in, in die wereld van, van visserij. Uh, jouw vader Klopt. deed het, je opa deed ja. het. Uh, jij was een meisje, maar je trok je daar blijkbaar niks van aan. Want jij ging ook gewoon nee. de zee op? Of hoe moet ik me dat ja. voorstellen? Nou ja, het was dus zo. Mijn vader is dus uh, echt een visserman. Um, ik ben er van jongs af aan al heel erg bij betrokken geweest. Ik wilde dolgraag met mijn vader mee. Zoals alle jongetjes in Katwijk dat mochten. Mm -hmm. hè, van de bemanningsleden van mijn vader. Maar mijn moeder die vond dat veel te gevaarlijk. En die vond dat maar niks. Maar als ik vakantie had, ging ik toch in het busje met de bemanning mee... Uh, naar Rijmuiden toe, mijn vader uitzwaaien. Totdat ik echt op een keer tegen mijn vader had gezegd... nou, nu wil ik echt mee. Ik was tien jaar... Nou zegt hij, weet je wat, uh, schrijf maar een aanzichtkaartje. Die doen we op de post en ik neem je mee. En toen ben ik inderdaad zonder kleding of wat. En ook ben ik zo opgestapt. Zo, wat leuk. En um, nou, sinds Pippi Lankhuis-avontuur Ja, ik was dit. tien jaar oud, ja. En sindsdien uh, ben ik uh, vrijwel iedere vakantie uh, mee geweest altijd. Ja. Want ik heb begrepen dat je nog een blauwe maandag een parfumeriezaak hebt gehad. Of iets in die, in die ja. sector. Maar ja. dat was echt helemaal nou, niet nou ja, waar ik ik het heb bloed 14... kruipen. Nee, ik heb het veertien jaar gedaan met, met wow. veel plezier. Dus echt een heel. Ander luchtje zat eraan. Maar, uh, en je bent goed. gewoon een visvrouw. Ja, viswijf dus. Ja, viswijf. Nou. Ja, nou gedurende maar die Maar Wel een lekker vis. <laughs> Dankjewel. Wat is het? Wat, wat trek jij zo daaraan in die wereld? Uh, wat trekt me eraan? Ten eerste, je hebt het zelf al gezet. Het zit gewoon in je bloed. Hey, ik heb zelf ook vier kinderen, waarvan, hè, drie jongens... waarvan dan één jongen het ook gewoon heeft. Die zit hier, hè? En die zit die hier, zit hier ook achter toevallig. jou. Ja, die zit achter mij. Die ja. is ook veel bij mij. En, en die zit, en op hele... ja, huh? ja, ja, zit op de visserijschool? Ja, die zit op de visserijschool. Dus het zit gewoon in je bloed. Ik heb nog twee andere zussen ook. Ja, die hebben het niet. Um, wat, wat, wat trok mij? Ik ging dus als kind mee. Uh, ik zat op die boot en dat was het. De lucht, de vrijheid, um, uh, de vis, de sfeer... Alles. Die wereld is natuurlijk waanzinnig veranderd. En we zijn nu in een wereld gekomen waar hele andere begrippen de boventoon voeren. Bijvoorbeeld, we hebben het woord ambachtelijk is al gevallen. Duurzaamheid is al gevallen. Biologisch is al gevallen. Ecologisch hebben we nog niet genoemd. Maar dat hadden we ook zomaar wordt kunnen ook laten bij. Ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. Dat was voor jouw opa natuurlijk totaal anders. Nou, ik zou zeggen, eigenlijk is de wereld niet eens zo heel veel veranderd in ons. Uh, het ambachtelijke doen wij ook. Zo, uh, zoals de vis uh, destijds en boven werd gehaald, wordt het nog gedaan. Alleen uiteraard aangepast aan de tijd. Ja, en wat zijn dat voor aanpassingen? Nou, uh, vroeger uh, besparingen, uh, met name brandstof. Dus je, we hebben nu wat lichtere motoren als vroeger. Um, andere vistechnieken mm -hmm. waar we mee bezig zijn. En um, dat heeft onder andere met het slepen over de bodem te maken van de zee. Ja, het is natuurlijk vee. zo. Uh, zoals mijn buurman terecht opmerkte, hey, jullie verkopen plat, jullie vissen op platvis, platvis. Nou, dat ligt. Dat is een visser dat op de bodem ligt, onder het zand. En ja, die moet je wel wakker maken. Ja. Uh, nou, dus men had bedacht om ze wakker te schudden. Uh, daar was men niet zo blij mee. Dus men dacht, nou, dat moet toch wel op een andere manier moet dat kunnen als de kettingen. En nu doen jullie het met uh, muziek van Beethoven. Dat zou prachtig zijn. Als, als, als ze, daardoor, ze daarop reageerden. Ja, als ze daarop zijn, als het was, Maar bijna. We doen het dus nu met uh, elektrische puls. En dat wil zeggen dat met een zwakke elektrische stroompuls... Uh, wordt het visje wakker geschud en komt in het net. Even is... eenvoudig gezegd. En dat is dus een duurzame manier... Uh, van uh, uh, tongvisserij. Want de duurzaamheid zit hem erin dat de bodem dan niet uh, te veel beschadigd wordt? Of... Onder andere. En ook omdat het dus brandstofbesparend is. Juist. We verbruiken daardoor veel minder brandstof. Ja. Ik begreep Bovendien dat... Bovendien is het ook zo dat uh, door die techniek uh, ook, ook mindere bijvangsten zijn... En um, te uh, de denken. Sorry? Dat helpt de duurzaamheid. Dat helpt de duurzaamheid, ja, ja. natuurlijk. Want nu is het B-woord gevallen: ja. bijvangst. Ja. Dat is echt <kwijnt> een groot onderwerp he, in, in, in deze um, tijd. Ja. Bijvangst is, is wat je mee net insleept. en waar je weer van af moet. En een bijvangst verwerken is soms duurder dan, uh, dan het overboord gooien. en dus gaat er veel overboord. Vat ik ja. het goed zo? Nou goed, bij ons uh, soort visserij valt dat wel mee, de bijvangst. We hebben, mm. he, de, onze technieken zijn ook zodanig dat. Wat wel meevalt. Uh, ja, natuurlijk uh, komen de zeesterretjes en noem maar op, komen er ook mee. Ja. Uh, we zijn volop bezig. Uh, in, in samenwerking met de overheid en, en welke partijen dan ook... om te kijken of we wat daaraan wat kunnen doen. Ja. Uh, ook hè, Zoals u zelf al zei, van, nou, ik zit ook in een aantal besturen... die er nauw bij betrokken zijn. Ja, ik heb die besturen allemaal opgeschreven. Die ga ik misschien ook wel eventjes... Nou, bijvoorbeeld, en... uh, je zit in, uh, in de Katwijkse Schepen. Uh, daar ben je voorzitter van. Dat vind ik heel erg leuk. Bestuur van de, de zeevisgroothandel zit je yep. in. En je bent ook in het bestuur van Delta Zuid. En die is dan heel specifiek met de quota bezig van, uh, van ja, vis. Ja, Delta Zuid, dat is eigenlijk een producersorganisatie... Waarbij dus uh, uh, onder andere kotters bij aangesloten ja. zijn. Uh, om de belangen te behartigen. Hè? Op het overheidsniveau, Brussel. En ook uh, quota Ja, Nou ja. is weer een B-woord gevallen, Brussel. Nou B-woord, uh, het hoort gewoon bij ons. Ja. Uh, ik vind het niet echt een B-woord. Het hoort bij ons manier van ondernemen. En um, ja, zeker mijn generatie. Uh, ja, uh, die weet dat je daar uh, gewoon rekening mee moet houden. En in goed oh. overleg. Uh, moet dat goed te doen zijn. Ja, En jij hebt een bedrijf waarvan je van de, van de schepen... Ik geloof, op één schip na heb je eigenlijk alle uh, schepen... al tot duurzaam ja. Uh, omgebouwd. Ja, wij huh? zijn uh, dat traject ingegaan. Uh, eigenlijk gaan alle schepen gaan dat traject wel in. Alleen, uh, we mogen nog niet van de Nederlandse overheid allemaal... want er zijn maar een aantal ontheffingen... Zijn er beschikbaar, ja. helaas. En inderdaad, een van onze grote schepen is dus ook uh, met de Pulscore. Het andere schip heeft de Sumwing. Dus dat we ook zeggen dat het uh, de... Uh, zweeft over de bodem, dus ook de bodem niet zo beroerd. En het kleintje, dat heeft twingerig en dat is een methode waarbij het net wat meer zweeft over de bodem. Ja. En dat ja. zijn allemaal methoden om het vriendelijker te maken. Ja. Ondertussen wordt de tong uitgeserveerd en dat laten wij ons niet uh, twee keer zeggen. Uh, Jona Freud, kookboekenfanaat, heeft uh, drie soorten bereidingen gedaan. Het zijn niet allemaal tongen. Heeft ze ons in het begin van de uitzending al medegedeeld. Ik had ze gewoon mee moeten nemen voor je. Nou, ik we wel ons eigen ja, ja. schip. Jongens, kunnen we de deals iets vroeger in een vroeger staan? Stadium, ja, dan kun je dat tot stand, stand brengen? heel wat, graag. graag. Wat zijn de boeken waar je uitgekomen Drie hebt? boeken. De aanleiding om het een keer over visboeken te hebben was. Uh, omdat het een hele mooie boek van uh, Bart van Olven uit is gekomen. Dat heet Werken met vis. Ik heb het idee dat ik het al een keer genoemd heb hier. Ik dacht het ook wel. Dus uh, daar hoeven we verder niet heel veel aandacht aan te besteden. Het blijft een mooi boek. Daarbij kwam uit het boek De Zilveren lepelvis. Vis. Nou, het boek De Zilveren Lepel kennen wel heel veel mensen. Het is een soort basisboek voor de Italiaanse keuken. Wat, uh, uh, dames in Italië, of niet alleen dames... mensen die op zichzelf gaan wonen in Italië... krijgen dat mee van hun ouders om uh, uit te koken... zoals wij ooit de huisartschoolboeken meekregen. Uh, daar is uh, van alles op en aan te merken. Want ik weet nog dat er mensen heel verbaasd waren... dat er dan ook paëlje in stond. Dat is geen uh, Italiaans gerecht, zoals we alle weten. Maar ja, ook Italiaanse... Uh, mensen willen wel eens paella maken, dus dat staat er ook in. Er is nu een speciale editie over vis verschenen. Dat uh, is een soort afsplitsing daarvan. Er zijn, zitten dan wel ook een aantal visgerechten in die in de zilveren lepel staan. Maar dan nog 300 recepten erbij. Het blijven gewoon hele prettige, hele toegankelijke boeken... waar iedereen mee uit de voeten kan. Dus dat is het tweede boek. En het derde boek, ik, nou, dan gaan we weer eens doen wat we lang geleden deden... dan nemen we een boek van een chef erbij. Dus we hebben van uh, Nathan Oatlaw, een uh, Engelsman... Er is een boek vertaald net, dat heet Vis uit onze zee. Is hij een bekende chef? Nou, ik kende hem niet, hmm. moet ik heel eerlijk zeggen. Hmm. Hij schijnt twee michelinsterren te hebben en heeft een visboek gemaakt. Yeah. Nou, dat vind ik dan wel weer leuk. Dus de, ik dacht, die nemen we er dan ook bij. Dus daar heb ik ook echt het recept met de tong... Waar ik de tong voor gebruikt heb, is het recept van nou, hem. laat hij dan maar het eerste bij mij doorkomen. Dus die, kan ik, die zal ik jullie langs uh, gaan doen. Ik ja, moet je zeggen, het is nou, drie, is het drie totaal klassiek, verschillende he? borden hier, Drie he? totaal verschillende ja. borden. Ja. Ja. Het grappige is ook dat dit recept van Nathan Oudlow... Dat, dat heet dan oud Outlaw heet hij. Ja, buitenbeentje. oud buiten de wet. Ja, ja. Dat is zijn naam? of zijn... Ja, dat is zijn naam. Okay. Maar ja, goed, een buitenbeentje. Uh, ja. Dat noemt hij gestoomde tong. Er wordt niets in gestoomd. Dat vind ik dan altijd bijzonder. Want het ja. wordt in het vocht uh, ga, mm. gaar ja, ja. gemaakt. Ja, dus, en ge, een gestoomde mackerel wordt ook niet in de stoom gehangen. Nee, dat zo. is waar. Ja. Maar dat hangt niet in het water. Nou, ik vind zo? dat knap verwarrend. Het niks met water ja. te maken. Nee. Mm. Ja. Ja. Nou, nou goed, goed dus. dus... Die Het is ontzettend tong. lekker. Tong, tong. Ja, die tong is heel erg lekker. En ik moet zeggen, die uh, druiven... Nou, ingelegde druiven heb ik gisteren ingelegd. Heel ba simpel. Waar leg je die in? Nou, in, in een mengsel van uh, waterazijn en witte wijn. En dan met wat knoflook erbij. Moet mm -hmm. je minimaal 12 uur laten intrekken. Dat heb ik gisteren gedaan. Met een, uh, en uh, er zit een puree bij van geroosterde knoflook. Een bol knoflook in aluminiumfolie. Ja, een uurtje in de oven. Ja. Met een beetje zout en olijfolie in aluminiumfolie verpakken. En dan twintig minuten in de oven zetten. Uh, geeft een. Uh, sowieso, ja, ik kan die tenen bijna zo opeten. Zo lekker vind ik dat. De tweede die heb ik ook al gepasseerd gekregen. Dat is een kabeljauw, als ik het goed ja, heb. Ja, dat is de kabeljauwfilet, Die komt uit het uh, boek van, uh, van Bart. Het is dus heel simpel. Bart van Olven een hele, uh, hele boek. is heel simpel. Gewoon werken met vis heet het boek ook. Okay, hij ja. geeft ook heel duidelijk aan wat voor verschillende vissoorten je ervoor kan gebruiken. Dit is een heel simpel, heel bezig gerecht. Ja, en dat ik hoef dan gewoon boter, boter peterselie. Het is gewoon in, ja. een, in, ja, boter, in een visbouillon gegaard. Ja. En daar, uh, door die bouillon een paar schepjes met wat boter gemengd. En dan uh, over de vis heen gegoten. Die, die inderdaad gestoomd is... Ja. Uh, boven, uh, boven het, het bouillon. Lek. Ik vind het wel lekker, maar niet heel bijzonder. Nee. Nee. Dat en, is het ook niet. Uh, en wat heel veel mensen natuurlijk doen is om... Uh, als mensen mager willen eten... Ja. dan is het heel gezond. Om, uh, ja. Met ja. Maar die, spals, die hele boterplas Ja, Dan moet je die boterplasken doen, ja. de boter er niet door. De derde. Iets de derde. En de derde, dat is... uit de zilveren lepel vis. Ja. Mij bekoor je toch altijd het meeste. Met de Italiaanse receptuur, mm. merk ik. Helemaal mm. als het om vis gaat... Dit is is een, met noten of zo. Ja, er zitten zitten uh, am ge, uh, zit, uh, geroosterde amandelen oh, doorheen ja. gemalen. Er zit ook koriander door, wat weer helemaal niet zoveel Italiaans uh, van doen heeft. Maar het is gewoon een ontzettend lekker gerechtje, vind ik. Mm -hmm. het is, uh, de, de uh, vis is gebakken. Uh, eventjes om en om, uh, even met bloem ingestrooid, even om en om in de boter gebakken en vervolgens uh, is die saus die heb je dus van tevoren al klaar met mosterd, amandelen, het uh, is dat citroen crunch, en koriander. Die ja. crunch heeft van, van van die amandelen. Het is altijd en die lekker bij vis. Heb je dat van tevoren zei je? Ja, heb ik even geroosterd. Ja. Echt en het is, ja, het is een ontzettend lekker gerechtje. En ja, ik had van de week ook iemand bij mij in de winkel die vroeg, ja, hoe kan ik mijn kinderen nou ooit vis laten eten? Uh, maar ja, het makkelijkste volgens mij, om kinderen vis te laten eten is door de vis te paneren. En dat kan je met zoveel manieren doen... Een okay. veredelde fiestyx. Fiestyx. En dan maak je Ja, maar je maakt gewoon zelf heel lekkere vissticks. Je kan het ook paneren met een mengsel van paneermeel en noten. Ja. Bijvoorbeeld, ja. kruiden er doorheen. Sesamzaad is ja. ook lekker, nee. nou, ik, vind, ik vind dat je lekkere dingen hebt gemaakt. Maar ik vond dat met die druiven eigenlijk ja. ook heel lekker. Terwijl ik dacht ja. dat ik daar niet van zou houden. Ja, is ook heel lekker. Dat vind ik ook. U kunt de recepten luisteraars terugvinden op onze website. www.radiomandjaren.nl We krijgen een vraag waarom tong niet gewoon in uh, zachtjes kan sudderen in de magnetron. Dat kan natuurlijk. Dan. Dat is gewoon zo. Dan uh, krijgen we de vraag of uh, uh, geroken ongezond is voor vissen. Maar het is dus niet dat die vissen zelf gaan roken. Even voor de duidelijkheid. Nee, dat staat hier ook ja, niet. Ja. Roken is ongezond. Maar wat eten van gerookte vis, is dat ongezond? Dat was eigenlijk de vraag. Nee, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat zegt de roker natuurlijk. Maar uh, in, in het algemeen eten we niet heel veel gerookte vis. Dat wordt in kleine porties. Het kan geen kwaad. Dan krijgen we van Kees en Petra Holtkamp... u kent ze wel, de patissiers... Ja. dat ze in Rijkjavik prachtige gerookte zalm hebben gegeten... met de structuur van een haring. Is zoiets bekrijgbaar? Structuur van een haring? Dat vind ik ook interessant, ja. ja. We gaan dit opzoeken, meneer... Ik heb ook, ben geïnspireerd door, door zalm die ik heb in IJsland gegeten. Weet ik, nog, die was echt, ik liep langs de weg in IJsland, in Noord-Ijsland...